Dielke Teertscher met het NOS Journaal. De EU-top in Brussel is rond drie uur vannacht beëindigd... zonder dat er grote besluiten zijn genomen. Wel hebben de lidstaten afgesproken dat ze vrijwillig meewerken... aan de opvang van 60.000 vluchtelingen. De Europese Commissie wilde dat verplichten, maar daar was veel weerstand tegen. Op de top is ook gesproken over Griekenland. Morgen praat de eurogroep daarover door. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het 15 e-mails van Hillary Clinton in handen heeft die niet door haarzelf zijn overgedragen. Clinton zei eerder dat ze alles had overhandigd. Als minister verstuurde ze een deel van haar e-mails via een privé-account en daardoor kwamen ze niet in de archieven terecht. De mails die nu naar boven zijn gekomen zijn afkomstig van een toenmalig adviseur van Clinton. In de Amerikaanse staat Alaska is een watervliegtuig neergestort. Aan boord waren negen mensen, onder wie de piloot... hoe het met hen gaat, is niet duidelijk. Het toestel is neergekomen in een onherbergzaam gebied... dat moeilijk bereikbaar is voor hulpverleners. Het vliegtuigje vervoerde passagiers van het Nederlandse cruiseschip Westerdam. Of er Nederlanders aan boord waren, is niet duidelijk. Aan Harvard is een sneltest ontwikkeld voor Ebola. Daarmee kan binnen een paar minuten worden bepaald of iemand de ziekte heeft. De test is net zo betrouwbaar als de huidige laboratoriumtest die pas na een paar dagen uitsluitsel geeft. Door de sneltest kan ebola sneller worden behandeld en is er minder kans op besmetting. Op dit moment zijn er ruim 27.000 mensen met ebola besmet. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat onderzoek doen naar spermabanken om te kijken of die hun archief wel op orde hebben aanleiding is het rommelige archief van de voormalige spermabank bij Dorp uit Barendrecht. Veel donorkinderen kunnen daardoor niet achterhalen wie hun donor is. Ze hebben daar sinds 2004 wel recht op. Het weer. De dag begint in het noorden met wat regen. Daarna vooral in het zuiden wat zon bij 23 tot 28 graden. In de avond kans op buien mogelijk met onweer. Het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate.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 Ik weet niet wat ik moet Ik ik niet Ik ben en la Ik ben zo tu padre ben zo esta Ik ben sigo insistiendo Ik pedir perdón ben Ik Esto no me gusta. Your make them know say you are the sweetest one because you know say you deserve the best Love me, love them straight to me heart. Make me feel good when we are walking. nobody leave me girl, no matter part. Because the sweetness just a get started. Sweetness, because the girl them a I All the man them a say they'm impressed. Nice ness, when the girl them a I All the them a you sweet, clearer. Sweetness, because the girl them a I All the man them a say impressed. Nice ness, when the girl them a Ja, I'm in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 Moe mon amour moi ma celle tu es très belle ben es zence je suis oh je parle un petit peu français an excercer bring the met me even nederlands met me mijn confus dat mij dat wij samen kijken naar de jongens Lise. En aan de dan nooit ik om de zijne. En daarna samen op laat doen, even. Ah, en ik voelde dat het goed zat. Ik zag er zo verlegen lachen. Kan niet geloven dat het echt was, zijne, mijne, zijne. Ze leken mix van dood, zacht, en aan Que Toen zei Je suis né Oh Je parle un petit peu français Like everything you say Is a sweet revelation All I wanna do Don't know how to act or if I should be leaving I'm running out of time going out of my mind Just do no.